Goedenavond, ik ben Sit van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Bij een steekpartij in een trein in het noorden van Duitsland zijn vanmiddag zeker twee mensen om het leven gekomen. Zeven mensen raakten gewond. De dader zelf liep ook verwondingen op. Hij is opgepakt. Je hoort correspondent Wouter Zwart. politie zegt op dit moment nog geen info te kunnen geven over zijn uh, motief en, en achtergrond. Behalve dan dat dit overduidelijk een doelbewuste daad was om veel slachtoffers te maken. Hij wordt uh, gewond uh, momenteel in het ziekenhuis. Uh, uh, behandeld en ondervraagd. Het gaat om een man van tussen de 30 en 35 jaar uit Palestina. Hij zou al vaker met de politie in aanraking zijn gekomen. Little Kleine wordt niet langer verdacht van poging tot zware mishandeling. Het OM heeft de verdenking aangepast. Het gebeurde na een verklaring van zijn ex Jamie Vaas. Die zegt nu dat de rapper niet met de autodeur heeft geslagen en dat haar hoofd niet tussen die deur was geklemd. Dat verhaal kwam de wereld in nadat er beelden op social media opdoken waarop het daar wel op leek. Het onderzoek naar de mishandeling loopt nog, zegt het OM. Een bestuurslid van het Leidse studentencorps Minerva... is voor vier maanden geschorst. Begin december had hij een lid van de vereniging geslagen. De preces zegt dat het gedrag te ver ging. Of het bestuurslid na de schorsing nog bij Minerva kan blijven... wordt later besloten. En het gaat stinken in heel veel steden de komende tijd. Vuilnismannen gaan staken voor een beter salaris. Tilburgse vuilnismannen leggen het uit omdat er uh, meer open uh, hoekenslaas moet komen. Maar kunnen die maar rondkomen zo, hè? Het zou wel fijn zijn als ik gewoon een verwarming aan kan zetten met de dochtertje van zes maanden in huis. Voor meer slaas erop, zodat we alles kunnen blijven doen. Opkomen voor hoijen, ze hebben het toch nodig, hè? Afval op alles. Dus ga daar maar plagen, ratten, uh, beesten. Vanaf dinsdag zijn er stakingen in verschillende steden. Volgende week is Amsterdam en later ook Utrecht aan de beurt. In Utrecht duurt die staking wel vijf dagen. Het weer nog. Vanavond regen vanuit het noordwesten. In het oosten en zuiden kan zelfs wat natte sneeuw vallen. Morgen wolken, af en toe zon en wat regen. Het wordt 4 tot 8 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan nog files bij Amsterdam op de A10. Voor de Koentunnel op de Ring Noord heb je nog 5 minuten vertraging. En aan de zuidkant staat een auto met pech bij knooppunt De Nieuwe Meer... richting Den Haag en Rotterdam. En dat kost je ook 10 minuten extra. De rechterrijstrook is dicht. Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah. is zin in ZFM. -M -M. Met nu jouw keuze ZFM. there's no way to escape. in me. They surround me. surround me. Surround me. A new diamonds the mine and the me. They're on me. I'm wearing voices in my eyes There's no way to escape Op 106.9 CFM CFM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 It looks like Last of i can make it but i need the girl to stay so don't you let the lady take it I'm